uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Tilburg woedt een zeer grote brand op industrieterrein Kraiven. Vier bedrijven staan in brand, waaronder een bedrijf dat olie opslaat. Er zijn diverse explosies gehoord en de omgeving van de Zevenheuvelenweg in Tilburg is afgezet. De brandweer is samen met de luchtmacht bezig om de brand te bestrijden. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten omdat er veel rookontwikkeling is. Daarom is ook een NL-alert afgegeven. Het bedrijfsleven wil dat er een kwotum komt... zodat bedrijven worden gedwongen om meer vrouwen in de top aan te nemen. Eerder was het daar nog tegen. Sinds 2013 geldt er een wettelijk streefcijfer van 30% voor vrouwen in topfuncties. Maar dat percentage blijft steken op ruim 8. De Sociaal Economische Raad wil nu dat bedrijven... als ze de 30% niet halen, verplicht worden om een vrouw te benoemen... in de Raad van Commissarissen. Wordt die niet gevonden, dan blijft de stoel leeg. Het kabinet Rutte kan verder met de plannen voor 2020. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de voorstellen... die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat bleek na twee dagen van algemene beschouwingen. Aan het einde van de tweede en laatste dag... werd een motie van SP-leider Marijnes aangenomen... waarin wordt gepleit voor een loonsverhoging... in het bedrijfsleven van 5%. Alle partijen steunden die motie... omdat ze vinden dat de lonen achterblijven... bij de economische groei. De motie is een principeuitspraak... want de Kamer heeft geen invloed op de salarissen... in het bedrijfsleven. In Amsterdam is Wim Kruwel overleden. Hij was in de jaren 60 een van de oprichters van het bureau Total Design... en ontwierp onder meer affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam... en het Van Abbe Museum in Eindhoven. Kruwel introduceerde ook verschillende lettertypen... waarvan New Alphabet het bekendst is. Wim Kruwel was 90 jaar. Het weer, overal droog en zonnig. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Ook in het weekend zonnig en warm. Morgen wordt het mogelijk 25 graden. Alleen zondagmiddag kans op buien.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 is. <laughs> Met een hoofdletter zet. van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Down! Yeah.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 Oh, well. Coming along